Zaterdag 17 juli 2021, 6699 stappen, tussentijdse telling, ik citeer hier even een oud limmerikje van Vertgan, ze liepen wat ze konden, maar alles wat ze vonden, was steeds dezelfde weg. Daar hoort dan een tekeningetje bij van twee figuren die steeds hetzelfde rondje lopen. Z.D.D. Stapt door.